7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal Irak waar een nieuwe oorlog dreigt. En uit Mali komen bedreigingen ook richting Nederland. Eerst het nieuws met meer daarover in het NOS journaal Dorald Megens. Minister Timmermans vindt dat Europa de banden met Cuba moet aanhalen. Dat zei hij tijdens een driedaagse bezoek aan dat land of course differences of opinion on several issues will remain but we have seen that not meeting each other not talking about this doesn't really help i think it is time that europe would review its position and see You know, Timmermans uh, zegt dat er verschillen van mening blijven met Cuba, maar dat het niet helpt als er niet over gesproken wordt. Vandaag spreekt de minister met zijn Cubaanse collega van buitenlandse zaken en ontmoet hij schrijvers en economen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse minister van buitenlandse zaken in het communistische land is. Een terreurgroep in het westen van Afrika dreigt met aanslagen op Frankrijk en zijn bondgenoten vanwege de interventie in Mali doet de organisatie op een website die vaak door jihadisten wordt gebruikt. De groep heeft banden met Al-Qaeda en beschuldigt Frankrijk... van het doden van onschuldige kinderen en vrouwen... bij de strijd tegen moslimrebellen in het noorden van Mali. De VN neemt die missie over en ook Nederland doet mee. In de boodschap staat ook informatie over terreuroperaties... die de groep vorig jaar zou hebben uitgevoerd, onder meer in Algerije... waar tientallen doden vielen tijdens een gijzeling bij een gasveld van BP. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken... krijgt voor het eerst een vrouw als hoogste baas. De Senaat in de VS is akkoord gegaan met de benoeming van Janet Yellen. Ze begint op 1 februari en volgt Ben Bernanke op. De 67-jarige Yellen was tot nu toe vicevoorzitter... en werd in oktober door president Obama voorgedragen. Ze is econoom en maakt zich vooral sterk voor het bestrijden van de werkloosheid. De Fed is net begonnen aan het langzaam afbouwen van de miljardensteun... aan de Amerikaanse economie... Jellen moet dat beleid de komende tijd voortzetten. Minister Dijsselbloem vindt dat Vitesse en de KNVB... zwak hebben gereageerd in de zaak rond de Israëlische voetballer Dan Mori. Die mag de Verenigde Arabische Emiraten niet in... vanwege zijn Israëlische paspoort. Vitesse is op trainingskamp in het Arabische land. Dijsselbloem reageerde bij Knevelen Van den Brink op de kwestie. Hij vindt dat niet alleen de club, maar ook de KNVB... meteen actie had moeten ondernemen. Volgens mij moet de KNVB zich zeer met racisme en discriminatie... Precies. op en om het veld... Uh, dit lijkt me daar een voorbeeld van. Dus de KNVB moet onmiddellijk moeten zeggen... Als, jongens, dit accepteren wij in Nederland niet... en dus ook niet ten aanzien van onze Spelen. Vitesse gaat de kwestie voorleggen aan de FIFA. De legendarische Hongkongse filmproducent Run Run Shaw is overleden. Met zijn productiemaatschappij Shaw Brothers... was hij een van de mensen die Chinese kung fu films... in de westerse wereld populair maakte. Hij maakte bijna duizend films en was een inspiratiebron voor veel Hollywood-regisseurs... onder wie Quentin Tarantino. Zo is in zijn Kill Bill films het logo van Shaw Brothers... in de openingscène te zien. Run Run Shaw stierf thuis, hij was 107 jaar. Vliegverkeer in Bremen in Duitsland heeft gisteravond een tijdje stilgelegen... omdat er een onbekend object op de radar was te zien. De verkeersleiders wisten niet wat het was. Met een politiehelikopter werd het gebied afgespeurd, maar zonder succes. De luchthaven nam het zekere voor het onzekere en legde het vliegverkeer stil. Zo moest een binnenkomende vlucht uit München uitwijken. Het toestel uit Frankfurt vertrok niet eens... en de passagiers aan boord van een vliegtuig uit Parijs mochten pas landen nadat nou, ze een tijdje rondjes boven Bremen hadden gemaakt. Politie heeft geen idee wat het object was. Mogelijk gaat het om een drone. Het weer. Eerst schijnt de zon geregeld en is het vrijwel overal droog. In de namiddag en avond neemt de regenkans toe, vooral in het noordwesten. Het wordt 10 tot 13 graden en de zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard. Ook morgen zonnig en droog en zacht. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB John Bakker... Met uh, nog uh, geen 20 kilometer file, dat valt allemaal reuze mee. Behalve dan op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. De stad tussen Haarlem-Zuid en Amstelveen inmiddels 10 kilometer. Hij heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een autobrand. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knoppen Bad of het dorp beter omrijden. Via Amsterdam over de A4, de A10 en de A2. En straks hoort u voor welke films u naar de bioscoop ging vorig jaar. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Die zoeks van Marrakesh met al die geuren en kleuren... of de opkomende zon in de Sahara... of, of uh, de Vallei van de Duizend Kashbas. Uh, onze reisleider heeft zoveel verteld. Wat een fantastisch land. De wereld is kras. Rondreis Marokko met 100% vertrekgarantie al vanaf 449 euro. Ga snel naar kras.nl.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 Stap voor 21 januari over naar Esprit Telecom en bespaar tot 15% op uw zakelijke belkosten. Kijk hoe het werkt op EspritTelecom.nl. Een malinese terreurorganisatie heeft ons land in het vizier. Het dreigt met aanslagen op Frankrijk en zijn bondgenoten die actief zijn in Mali. O, de Aldus Mokhtar, bel Mokhtar van Al-Murabi Toen. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Ja, over die dreiging gaan we praten. Gisteren zijn de eerste Nederlandse militairen naar Mali vertrokken. Gerbert van der A, journalist en kenner van Noord-Afrika, het gebied daar en ook van Mali. Meneer van der A, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe serieus zou u deze dreiging nemen? ja uh, tamelijk serieus. Ik bedoel, Mokhtar Belmokhtar is ja, eigenlijk al tien jaar lang... een van de leiders van Al-Qaeda in, in, de, in de Sahara. Het is een Algerijn. Uh, maar hij heeft uh, ja, de afgelopen uh, jaren uh, aantal... Uh, uh, spraakmakende aanslagen ook gepleegd. En, en dat kwam onder meer omdat... zijn bazen waren eigenlijk niet zo tevreden over hem. Maar ze vonden dat hij te weinig aanslagen pleegde. Dus ja, dat uh, probeert hij uh, nu een beetje goed te maken. Wat, ja. heeft, hij, wat heeft hij op zijn geweten dan? Nou, hij heeft onder meer die, uh, die olie- en gasinstallatie... in het zuidoosten van Algerije uh, begin, uh, begin vorig jaar. Heeft hij op zijn geweten. En dat was ook een reactie op... Uh, op de Franse interventie in Mali. En ja, toen heeft hij daar ja, tientallen westelingen gegijzeld gehouden. En er zijn volgens mij ook ongeveer veertig uh, West westerse doden... bij die uh, gijzelingen gevallen na nadat de Algerijnen hem probeerden uh, te ontzetten. Ja, Dus het is niet meteen gezegd dat als er al een aanslag komt... dat hij in Mali wordt gepleegd? Nee, nee, nee, precies. Hij uh, opereert eigenlijk in, uh, in de hele zone. En het is ook heel makkelijk uh, voor, voor, voor hem om van Mali naar Algerije te reizen of naar Mauritanië. En dat is natuurlijk ook het probleem. Ik bedoel, die Nederlandse VN'ers en die Franse uh, militairen die, die actief zijn in het noorden van Mali, die, die kunnen niet naar Algerije, want dan krijgen ze problemen met de Algerijnen. En Dat, dat valt ook niet onder hun mandaat. Maar die terroristen doen dat wel en die, die trekken zich ook gewoon terug in, in, in de buurlanden. En die, die plegen daarna hit and run aanslagen op op doelen in Mali. Maar ook in andere landen. En dat Al-Mourabi toen, dat bestaat nog wel. De Fransen hebben dat niet uiteengeslagen. geslagen. Nou, dat is dus eigenlijk een afsplitsing. Omdat die Mokhtar omdat zijn bazen waren Al-Qaeda in de islamitische Maghreb, dus de Noord-Afrikaanse afdeling van Al-Qaeda. Maar die waren dus niet zo tevreden over hem omdat hij te weinig aanslagen pleegde. En toen heeft hij zijn eigen organisatie opgericht, toen was hij eigenlijk een beetje boos. En toen heeft hij weer een alliantie gesmeed met een organisatie. Uit het noorden van Mali. Dus hij opereert nu eigenlijk uh, uh, ja, uh, alleen. Um, maar. maar um... Hij heeft in die zin dus wel toegang tot eventueel tot de Nederlandse troepen ook. Ja, hij heeft dus een alliantie gesloten ja. met, met de organisaties in Noord-Mali. Dus die kennen het terrein heel, heel erg goed. Um, kijk, hij komt uit Algerije, dus hij kent Noord-Mali iets minder, iets minder goed. Maar inderdaad met lokale bondgenoten... Uh, ja, is hij heel sterk in, in, in Noord-Mali? Die, die, die, die lokale bondgenoten kennen de woestijn veel beter dan wie dan ook. Die kennen alle sluipwerktjes, die kennen alle valleis waar ze zich schuil kunnen houden. En de, daar houden zich op dit moment heel veel Al-Qaeda-leden waarschijnlijk nog schuil in, in de bergen van het noorden van Mali. En ja, die zitten allemaal op een paar honderd kilometer van waar de Nederlanders uh, heen gaan. Dreigend dus. Dank u wel, Gerbert van der Aas, journalist en Mali-kenner. Graag gedaan. Een beetje oostwaarts, want uh, daar wordt ook gevochten tegen extremisten. Gevechten in Irak zijn nog lang niet voorbij. Aan Al-Qaeda verbonden strijders hebben verschillende steden ingenomen in de provincie Ambar. Het Irakse leger probeert ze te verdrijven. Amerika stuurt onder meer raketten en drones om het Irakse leger daarbij te helpen. Onder meer in de stad Fallujah wordt er nog steeds hevig gevochten. Amerika is bereid om het Iraakse leger wapens te leveren, waaronder Hellfire raketten. We're accelerating our foreign military sales, deliveries and are looking to provide an additional shipment of Hellfire missiles as early as this spring. Maar verder gaat het Amerikaanse leger Irak niet steunen. Ze moeten het zelf doen, zegt de woordvoerder van het Witte Huis. This is something for the Iraqis to take the lead on and handle themselves. De inwoners van Fallujah hebben een grote hekel aan het Iraakse leger. Ze zijn Soenieten... Terwijl het leger voor 99% uit Shiiten bestaat. Dat vertelt een voormalig hoge officier uit het Irakse leger aan de NOS. De Irakse military is uh, 99% won't take They are Shiad. They don't let anybody to share with them. You understand? They want to make dictatoria. De ex-officier is een Sunniet en daarom wordt hij gediscrimineerd, zegt hij. The Sunni in Iraq. Ze zijn very very discriminated. oké? Ik ben Sunni en ik heb een very high rang, maar ik heb niks te doen Ik ben very discriminated. De inwoners van Fallujah zijn dus tegen het leger, maar ze willen ook niets met Al Qaeda te maken hebben. Op dit moment vecht de bevolking tegen Al-Qaeda en tegen ISIS. Dus de beweging die een islamitische staat wil in Syrië en Irak. The people of Fallujah they don't want Al-Qaeda and they don't want uh, Iraqi army. Oké? Okay? People of Fallujah they fighting Al-Qaeda now. Intussen laat het Irakse leger nog meer tanks aanrukken richting de Anbar provincie. De strijd is nog lang niet voorbij. Straks praten we verder over de strijd in Irak na acht uur wordt dat met de defensiediskundige ja. Gaan we naar Turkije zo dadelijk. De advocatuur ligt daar onder vuur. Nederlandse collega's maken zich ernstig zorgen. Zo dadelijk een gesprek daarover. Elke werkdag, ochtends van zes tot negen en smiddags van half vijf tot zes. Het NOS Radio 1 Journaal. 13 minuten over 7. Mark Robben Visser, jij bent in Den Haag. Jij stort je op de toekomst van de snorfiets. Is er nog wel een toekomst? Ja, nou, dat vind ik een hele spannende vraag. Uh, de, die ga ik straks eens even vragen. Ja, ik weet eigenlijk wel wat hij gaat zeggen aan meneer Havenkamp... van de Stichting Scooterbelang. Gisteren in de Volkskrant, ingezonden brief. Ja, hebben we even een stuk geschreven... in aanleiding van uh, uh, het verhaal van de burgemeester Van der Laan in Amsterdam... dat hij zegt dat uh, snorscooters op de rijbanen zouden moeten. Ja. Nou, we staan hier eh, op station Hollandspoor in eh, Den Haag. Wij kijken even naar wat hier zo al geparkeerd staat. Blauw, blauw, geel, blauw, blauw, geel plaatje. Prima. Dat is dus ook het verschil, hè? de verhouding, hè? ja. ja, ja, het is, ja. Uh, nou ja, er zijn ondertussen meer snorscooters dan, uh, of snorfietsen dan bromfietsen. Ja. Zeker in de steden. Nou sprak ik vanmorgen een keurige meneer hier... die zijn krantje kwam halen op een fiets... die eh, vertelde, opbiegde, dat hij ook een, score, een snorfiets heeft. Die hij ook heeft opgevoerd. Hij heeft de hele chip eruit gesloopt. Want anders had je zo'n horde fietsers achter je aan. En die zei, ja, ik vind eigenlijk niet goed... dat ze op de rijbaan worden gestuurd. Want dat is eigenlijk nu het plan, of het idee van burgemeester van der Laan. Maar die zei, misschien moeten we gewoon die blauwe plaatjes afschaffen. En iedereen een geel plaatje. Wat vindt u daarvan? Ja, dat lijkt me nou weer net niet de bedoeling. Want dan betekent dus dat je teruggaat naar een oude situatie die we in het verleden hadden. En uh, de populariteit van een snorfiets is eigenlijk gekomen omdat het een heel prettig vervoersmiddel is. echt Misschien wel het meest efficiënte vervoersmiddel in grote steden. En daardoor uh, zie je ook de populariteit van dit soort, uh, dit soort voertuigen. En je ziet ook namelijk dat uh, de snorfiets... en de, is, is eigenlijk al niet eens meer een, uh, een vervoersmiddel voor jongeren... maar het is met name voor de, voor de ouderen, boven de 25. Die rijden met name op snorfietsen. Maar nou zeggen ze in de grote steden... ja, het loopt helemaal uit de hand. De, het aantal snorfietsen explodeert. Uh, het, de Italiaanse toestanden... Ja, nou, ik, ik, ben, ik hou wel van Italië, dus uh, op zich zou ik dat geen probleem vinden. Maar kijk... Ik begrijp wel wat ze daarmee bedoelen. Ik begrijp, ik begrijp prima wat ze daarmee bedoelen. Kijk, het probleem is natuurlijk ontstaan dat, uh, dat een aantal jaren geleden... heeft men uh, de, de binnensteden, van de grote binnensteden, auto autoluw gemaakt. Hoge parkeertarieven, moeilijk bereikbaar... Ja, en dan gaat niet iedereen in het openbaar vervoer op de fiets. Maar mensen zoeken alternatieven. En, dat, en een van de beste alternatieven in dat geval is een snorfietsje. Kijk, maar naar makelaars die op een gegeven moment uit hun auto stapten op de snorfiets. Omdat het makkelijk is om daarmee te vervoeren in de stad. En dan ga je nu zeggen van nou, wacht even, we maken die, die snorfiets als overheid in één keer minder populair... door hem naar de, de rijbaan te brengen... ja, ik denk dat je dan het probleem weer over jezelf gaat afroepen... dat er straks weer meer auto's de stad inrijden. Ik zou dat ook doen. Als ik straks geen snorfiets meer zou hebben... ik heb bromfiets gereden... en ik vind het ook gevaarlijker dan op, op de fietspad... nou, dat betekent dus dat ik... Uh, weer de auto's zal pakken... als ik uh, naar uh, mijn kantoor in het uh, Amsterdam Centrum wil gaan. Nou, dan toch maar even. Ik vind het zo grappig dat u voorzitter van de Stichting Scooterbelang bent. Dat krijg je dan in Nederland dan krijg je weer zo'n club. Wat is ja. uw belang? Verkoopt u stiekem scooters via de achter? Nee, nee. Ik ben, ik, op zich, ben. Nee, nee is heel eerlijk zeggen. Nee, nee, nee. Ik, ik, heb, ik, ik, heb, helemaal niets. Ik heb een reclamebureau en een interactiebureau. Dus ik heb helemaal niets. Ik heb wel een community voor 4.500 Vespa-liefhebbers in Nederland en België. En vanuit daar ben ik uh, ja, geïnvolveerd in de wereld van de scooters. En, uh, en, en op een gegeven moment dacht ik van ja, er de, de, de ontstond een vorm van een soort... Ja, het, laten we het maar zeggen, scooterbashing. Uh, de scooterrijders werden als in een kwaad daglicht gesteld. En ik vond het een beetje te ver gaan, want ik denk dat 80% van de mensen... gewoon aan de regels houdt. En als je ook aan de politie vraagt, ja. die zeggen ook... dat de meest opgevoerde uh, eh, uh, snowscooters vind je ook bij de jongeren, niet bij ouderen. Ja. Zeg, uh, u bent uit Amsterdam gekomen... Ja, met de auto. Ik, ik kom uit Amstelveen. Ik rijd heel vaak met de scooter naar, uh, naar Amsterdam. Uh, en, en, en als ik de auto ook kan laten staan in Amstelveen, doe ik dat graag. Meneer Havenkamp, bedankt. En ja, dan maar even de slotzin van u in de Volkskrant. Het wordt tijd voor een volwassen discussie. Nou, zullen we dit maar dan als kleine aanleiding... Ik hoop tevinden. dat iedereen eens open gaat staan. En ik, hoop, en ik nodig ook uh, de wethouder Wiebes ook echt uit... om eens een keer goed, een goed gesprek te voeren. Goed gesprek, een goed volwassen gesprek in 2014. In 2014. Goed begin van het nieuwe jaar. Meneer Havenkamp van de stichting Scooterbelang. Dank u wel. Graag gedaan. Geen scooters, geen snorfietsen, maar auto's. John Bakker bij de ANWB. Ja, en ook dat zijn er niet zo gek veel op dit moment. Ja, behalve dan op de A9 natuurlijk. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat voor Amstelveen een file van 11 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een autobrand. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Verkeer eh, richting Utrecht. Kan beter omrijden via Amsterdam... En er gebeurt net een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij Veghel Noord en daar staat 2 kilometer. 17 minuten over 7. Wat waren de best bezochte films van het afgelopen jaar? Zijn we massaal gevallen voor de olijke animatiefilm Despicable Me deel 2? Of is het toch de Blockbuster Hobbit deel 2? Of misschien wel een Nederlandse productie, zoals verliefd op Ibiza, geworden? Dat krijgen we vanmiddag te horen, want dan worden de bioscoopcijfers van het afgelopen jaar bekendgemaakt. Cultuurredacteur Ron Holman weet meer over de grote kanshebbers. Mr. Gru, Agent Lucy Wilde of the Anti-Villain League, you're gonna have to come with me. Oh, sorry. I... Please, guys. You know you really should announce your weapons after you fire them. For example... Animatiefilms scoren over het algemeen heel goed. En na het succes van Despicable Me uit 2010 kwam er al snel een opvolger met de titel, u raadt het, Despicable Me 2. Let's get nou staat een tweede deel niet meteen garant voor succes... maar in dit geval was het een kaskraker. Wereldwijd bracht de film 916 miljoen dollar op... en liet het andere animatiefilms als Monsters University... en The Croods ver achter zich. Het zal niemand verwonderen dat deze film... hoog in de top 5 lijst komt te staan. Niet in de laatste plaats door de kleine gele hulpjes... van hoofdpersoon Gru, de Minions. Die zijn zo populair dat er nu een film komt... waarin ze zelf de hoofdrol spelen. I am the Leagues-director, Silas Ramsbottom. Bottom. Bottom. <laughs> A pizza. Nederlandse films doen het de laatste tien jaar ook heel goed. Zo goed zelfs dat we sinds een aantal jaren kunnen spreken... van een echte filmindustrie. Pin en ik hebben een heerlijk seksleven. Hey, Met elk jaar verschillende producties, zoals in 2013... Mannenharten, Spijt, Soof en Verliefd op Ibiza... De recensenten waren niet zo positief over de film. Maar. Kan jij mij zien als gewoon Kevin? Net als bij de andere producties van regisseur Johan Nijenhuis zat Verliefd op Ibiza vol met seks, sterke drank, overspel en talloze feestjes. Het bioscooppubliek krijgt er niet genoeg van en ging er massaal naartoe. Ik wil een jongen zoals jij, maar dan voor mij alleen. In drie dagen tijd trok Verliefd op Ibiza 100.000 bezoekers. Een grote kans hebben, dus. En dan heb je ook nog de Hobbit, deel 2. Want er zijn nog steeds dromme mensen... die geen genoeg krijgen van ronddwalende dwergen... en afstrikwekkende draken. De film zit weer vol met prachtige beelden... van eindloze landschappen in Nieuw-Zeeland. Zoveel dat de recensent het zelfs earthporn noemde. En als we het dan toch over de natuur hebben... De Nederlandse natuurfilm De Nieuwe Wildernis was ook een kastkraker. Twee jaar hebben de makers in de Oostvaderspassen gedraaid. Van die honderden uren film is een indrukwekkende documentaire gemaakt die niet onderdoet voor producties als Earth en Frozen Planet van de BBC. De film trok volle zaal. En er was nog een verrassing. Deze keer uit Italië, La Grande Bellezza. Een prachtige, hedendaagse ode aan Rome. Met La Dolce Vita van Fellini als belangrijkste referentie. Vooral een succes in de filmhuizen... en door de filmcritici tot beste film van 2013 gekomen. Vanmiddag wordt bekend of het bioscoopbezoek nieuwe records zal breken. Wordt vervolgd dus. Was dat een earthquake? That... My land was a dragon. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. I got my ticket for the long way round. Two bottles whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. Hoort u met kaps. Leegstaande kantoren, daar kijkt niemand meer van op. Minder bekend is dat er ook veel boerderijen leegstaan. En iedere dag komt er één bij. Volgens onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... is het probleem het grootst in Groningen... waar 15 procent van de historische boerderijen niet meer wordt bewoond. Boulo ten Haven van de boerderijenstichting Friesland in Groningen... probeert daar wat aan te doen. Nergens staan zulke grote boerderijen als in Oost-Groningen. En ze zien er ook nog eens uit als regelrechte kasteeltjes. Neem de hal van de boerderij van Boelo ten Haven. Ranke witte zuilen dragen een rijk geornamenteerd stukplafond. Het licht van de koperen kroonluchter weerkaatst in een goudomrande spiegel. Het is toch een boerderij. Ja. Ik kan er niks anders van maken. Want u bent nog steeds boer? Ik ben nog steeds boer en mijn bedovergrootvader, die het gebouwd heeft, was ook boer. Dus uh, ja, die zal het toch als boerderij gebouwd hebben. Dit is de boerderij, een foto, een familiealbum gemaakt in 1890. En daar staat uh, mijn overgrootvader op, zijn broer, zijn zus en zijn ouders... die deze boerderij gebouwd hebben in 1865. Het Oldambt was vroeger de goudkust van Groningen... De graanboeren troefden elkaar af met hun luxe cribs. Maar de tijden zijn veranderd. Door de schaalvergroting in de landbouw zijn er nu meer boerderijen dan er boeren zijn. De verloedering ligt op de loer. Uh, ik denk de boerderijen die op dit moment leeg staan... dat die vrijwel allemaal de status van ruïne over niet al te lange tijd zullen bereiken. Natuurlijk een groter aantal is nog wel bewoond, maar die gaat hard achteruit. Dan praat je misschien wel over 100. Sinds de dag dat Ten Haven de boerderij van zijn ouders overnam, nu 12 jaar geleden, is hij aan het klussen. Dus alles is een, uh, momenteel in uh, reconstructie. Ik mis nog een stukje baan. Al die boerderijen in Oost-Groningen zijn joekels van panden met heel veel authentieke elementen, waardoor onderhoud en reparatie al gauw heel veel geld kosten. De gang naar de vroegere stal bijvoorbeeld is er heel slecht aan toe. vloer en plafond zijn verzakt, de tegels gebarsten, in de muren zitten gapende scheuren. Je zou nog wel kunnen zeggen, dat heeft wel een charme, zeg maar, maar dan moet je wel heel positief denken. Ja, dat wordt een duur grapje. Ja, dan denk ik dat je ongeveer 50.000 euro voor deze gang zeg maar, kwijt bent om de zaak opnieuw te funderen. En daar, dat is denk ik de enige goede oplossing. De meeste boerderijen hebben geen monumentale status en daarom moet de eigenaar zelf voor alle kosten opdraaien. Niemand zal dus gauw zo'n pand kopen. En al helemaal niet in een regio die grenst aan een aardbevingsgebied... en die ook nog eens economisch achteruit boert. Haven heeft een creatieve oplossing bedacht. In een gebied zoals de Old Dam, waar relatief veel werkloosheid is... zou je bijvoorbeeld een opleidingstraject kunnen opzetten voor vakmensen in uh, ja. op het gebied van... van uh, een beetje ambachtelijke restaurateurs. De, ja, precies. Dat soort werken. Er zijn natuurlijk uh, die boerderij prachtige objecten voor... Ja. om concreet iets op te kunnen pakken. Boerderij opgeknapt, dat is één. Maar dan ben je er nog niet, want zonder een nieuwe, duurzame bestemming... zal het verval al snel weer optreden. Er bestaat wel de mogelijkheid om een boerderij meervoudig te bewonen. Maximaal uh, twee gezinnen kunnen dan in zo'n zo pand uh, wonen. In mijn... Optiek zou dat iets ruimer moeten, want uh, die pand is zo groot... Dus, dat je ook makkelijk uh, met vijf uh, gezinnen in wonen. Als je de schuur gaat, ombouwen tot eenheden. Dat mag nu niet. Er zal hoe dan ook geld van derde bij moeten. En ook daar heeft Den haven al over nagedacht. Groningen is natuurlijk wel een gebied waar, waar Nederland... behoorlijk wat, uh, wat, wat geld aan, aan gas onder vandaan pompt, zeg maar. Oh, daar en, zijn we weer. Ja, daar zijn, daar zijn we weer. Dus ik denk dat je, nou ja, goed... als je dan uh, daar iets praktisch en ook zichtbaars mee terug wil krijgen... dan kun je bijvoorbeeld aan die boerderijen denken... Dat is niet de oplossing, maar dat kan helpen bij de oplossing. Bijdrage van Rol Pauw, hoorde u. En we hadden u de ex-deken van advocaten aangekondigd. Hij is in Istanbul om het omstreden proces tegen de deken van Istanbul bij te wonen. Hij zit nog heel even in een toeristische bus voor een rondleiding. Dus er praat de hele tijd iemand doorheen. Dat heb je met ja, van die toeristische bussen. Maar zodra die rondleiding is afgelopen, spreken wij met hem.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 Management Drives. Mastering Leadership. En weg is de server. En daar gaan de software-updates. Zet ook uw bedrijf in de cloud en ligt niet meer wakker van uw IT-beheer. Het kan met Exact Online. Ondernemen in de cloud. Al vanaf 29 euro per maand. Kijk voor meer informatie op exactonline.nl Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl. Dit is Radio 1 half acht nu het NOS-journaal, Doral Miggens. Europa moet de banden met Cuba aanhalen, zei minister Timmermans tijdens zijn bezoek aan dat land. Zullen wel verschillen van mening blijven, maar zwijgen helpt niet, zei Timmermans. Het is dat de Nederlandse minister in dat communistische land is. Vanwege de bemoeienissen met Mali dreigt een terreurgroep in het westen van Afrika met aanslagen op Frankrijk en zijn bondgenoten. De groep beschuldigt Frankrijk van het doden van vrouwen en kinderen. De VN neemt de missie in Mali over, ook Nederland doet mee. De terreurorganisatie zegt onder meer verantwoordelijk te zijn voor een gijzeling bij een vestiging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 Een filmproducent Run Run Shaw uit Hongkong is overleden. Shaw was een van de mensen die Chinese kung fu films... in de westerse wereld populair maakten. Maakte bijna duizend films en was een inspiratiebron... voor veel Hollywood-regisseurs onder wie Quentin Tarantino. Run Run Shaw stierf thuis en was 107 jaar. Dat zijn de hoofdpunten. Dan gaan we naar het weer. Marco Verhoef van Weerplaza.nl. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Het ziet er redelijk rustig uit vandaag met af en toe wat zon. Het is niet zo dat het de hele dag droog blijft, want het noordwestelijk kustgebied maakt eigenlijk in de loop van de ochtend al kans op een enkel buitje. En in de loop van de middag zou er in het zuidoosten wat licht neerslag kunnen vallen. Groot zijn de hoeveelheden niet en het is opnieuw ontzettend zacht, want we halen weer de dubbele cijfers. Records, daar ga ik vandaag niet van uit, maar 10 tot 12 graden kan het makkelijk worden. Dankjewel. Toen nou, naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met inmiddels eh, 60 kilometer file... nog altijd zo'n 25 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden, behalve dan op de A9 van Ookma naar Amstelveen. Er staat bij meer nog 11 kilometer na een ongeluk... maar inmiddels zijn de rijstroken weer vrij. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... Bij Volkol, 4 kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken weer open. En in de toekomst zou het wel een stuk drukker kunnen worden in en rond Soetermeer. Adventure World, the ultimate experience. Zo dadelijk de burgemeester van Soetermeer, Abtroot, over het grootste indoor attractiepark van Europa. Zijn stad krijgt dat, hoogstwaarschijnlijk, hoort u zo. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Ja, ze had ons al gewaarschuwd. Heel vroeg je bed uit en warme kleren aan. Maar als de zon dan opkomt en je ziet langzaam de Bromo en alle vulkanen eromheen tevoorschijn komen. dan vergeet je echt alles om je heen. Echt. De wereld is kras. Rondreis Indonesië met 100% vertrekgarantie al vanaf 1199 euro. Ga snel naar kras.nl. In Kassa Groen steeds meer supermarkten verkopen speldbrood. Maar is dat ook echt speld? Een machine die van plastic afval mooie sieraden maakt. En kaas en melk van koeien die 300 dagen per jaar buiten staan en alleen maar gras eten. Maar is dat ook duurzaam? Kijk naar een nieuwe Kassa Groen. Dinsdagavond 5 voor half 8 bij de Vara op Nederland 2.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 Vier minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. Zoetermeer maakt zich op voor de komst van een groot overdekt attractiepark. Een game experience park met tal van simulatoren. De Jetfighter Adventure. De bezoekers ervaren in deze simulator hoe het is om als straaljagerpiloot in een Russische MiG 29... tijdens een spectaculaire dogfight boven Moskou te vliegen. De Deep Blue Adventure. Deze simulator neemt de bezoeker mee tijdens een spectaculaire diepzeeduik... in de Caribische Zee. De Hangglider Adventure. De bezoekers maken in deze Hangglider Simulator... een ultieme en levensechte Hangglidervlucht. Adventure World. Het megapark moet verrijzen aan de oostkant van de stad Soetermeer. Burgemeester Charlie Abdrood, goedemorgen. Goedemorgen. En dat moet dan allemaal in het Engels, hè? anders dan is het niks. Nou, ik denk als het dan straks is dat je, uh, je gewoon met Nederlands terecht kunt. Maar het is natuurlijk een mooie ontwikkeling dat er uh, uh, zo goed als zeker... een heel groot, uh, ja, heel modern, hypermodern attractiepark... aan de oostkant van Zoetermeer komt. En bovendien verwachten we ook dat uh, de twee schaatsbanen... met een hypermodern sport- en medisch complex en hotel... en nog andere faciliteiten daar doorgaan. Moet daar ruimte voor gemaakt worden of is die er al? Wij hebben de ruimte al uh, vrij daarvoor... Dus de gronden zijn beschikbaar. We hebben steeds gezegd... wij willen daar echt dingen die wat toevoegen aan Zoetermeer. Niet alleen de komende jaren, maar tientallen jaren... En met name die, die, die leisure, sport, recreatiemarkt, uh, dat is een markt. In Zoetermeer hebben we natuurlijk al uh, Dutch Water Dreams, dat ligt daar vlak naast. Vlakbij Snow World, wat gaat uitbreiden. De, baan. de derde baan wordt van 200 naar 300 meter verlengd. En dan deze twee nieuwe zaken daarbij. Dat maakt natuurlijk dat Soetermeer uh, dan echt helemaal van de randstad, de leisure en sportstad is. Hm. Maar meneer Abdrood, het Nationaal Schaatscentrum kreeg u niet. Hè? Dat kwam uh, in Almere. Uh, dit gaat wel door, is dat zeker? Nou, het, het bijzondere is, ik zou, ik zou niet weten, want er wordt nu onderzoek gedaan... waar het Nationaal Schaatscentrum komt. En uh, Zoetermeer en Heerenveen zijn, denk ik, twee uh, ook hele aantrekkelijke locaties ja, daarvoor. Maar, maar het, bijzondere, het bijzondere van Zoetermeer is dat het allemaal particulier initiatief is. Daar staan grote bedrijven als Siemens, Royal Haskoning, Koning, Dura voor meer achter... en nog een tien, vijftiental andere bedrijven. En uh, die zijn van plan hoe dan ook te investeren... want ze doen het en natuurlijk voor uh, het, het Nationaal en Internationaal Sportcentrum... Maar ze doen het ook voor het feit dat in de Randstad behoefte is in Zuid-Holland aan uh, meer ijs. Ja, maar even nog over dat, uh, dat, dat gamepark, want uh, ja. gaat dat zeker door? Uh, ik heb uh, gisteravond in mijn toespraak gezegd dat ik verwacht dat het doorgaat. Het is zo goed als zeker. Kijk, het is pas zeker als alle contacten getekend zijn. Maar ik begrijp dat zij willen. Nou, uh, wij uh, samen met de buurgemeente-eigenaar van de Gronden willen dat ook... Uh, we staan op het punt om voor elkaar te krijgen dat er een station daarnaast komt. Dus aan de A12 ligt het. Dan komt het de derde Zoetermeerse NS-station erbij en het wordt aangesloten op Brandstadreel. Dus die is een super aantrekkelijke locatie waar ja, dit soort grote attractieparken bezoekers aantrekken en organisaties gewoon willen zitten. Het wordt echt een metropool, hè, Zoetermeer? Nou nee, het ja, is onderdeel van de metropool. Wij liggen echt precies midden zo'n zo 14, 15 kilometer afstand van Den Haag en van Rotterdam. Met natuurlijk een paar miljoen uh, mensen uh, om ons heen. Dus een hele aantrekkelijke locatie die uh, beter dan welke andere plek ook ontsloten is. Zoals ik zeg, per trein, per Randstad, en per auto. Ja, en het zou dan wanneer klaar moeten zijn? Uh, nou ja, als dat uh, dit jaar allemaal in principe rondkomt... dan krijg je natuurlijk nog allerlei... Uh, dat, dat, uh, de, voor de bouwvergunning en derde omgevingsvergunning de tekeningen. Deze particuliere bedrijven moeten natuurlijk aanbesteden... maar dan is de verwachting dat dit jaar het in principe allemaal rondkomt... en dat over uh, een jaar of vier, dus in uh, 2018, dat zou open gaan. En is er ook onderzoek gedaan naar uh, de, de, de wens van de bezoekers? Ik bedoel, heeft u enig idee wie er allemaal op af willen komen? Nee, dat, dat nou het goede, uh, uh, wij willen niet alles zelf regelen als, uh, als supermeer. Het zijn private initiatieven met allemaal privaat geld. Uh, maar het is wel zo dat de locatie zo aantrekkelijk is. Ook de Tweede Kamer heeft gezegd daar moet ook een station bij komen. We hebben de steun van de hele Tweede Kamer. Dus dit is typische locatie. Daarvoor geschikt. Maar het zijn de bedrijven zelf. Die moeten de risico's inschatten. Die moeten de financiering verzorgen. Wij gaan dat niet met belastinggeld doen. En begrijpen wij het nou goed dat u de strijd om dat nationale schaatscentrum nog niet heeft opgegeven? Wat wat wat wat wat ik eh, gisteravond heb gezegd en nu nog graag herhaal, is dat ik verwacht eh, dat de twee 400 meter schaatsbanen in Zoetermeer doorgaan. Ja. En uh, dat dat niet twee losse schaatsbanen zijn, maar het is veel meer. Hè. Er komt uh, een sportmedisch onderzoekscentrum bij, er komt een hotel bij, uh, andere sporten zullen ook gaan aanhaken. En dit is echt een ideale locatie, ja, midden in de Randstad met een uh, uh, behoorlijk aantal nieuwe hmm. mensen. Op, op, Daar op, op zou je beste Randstad. internationale wedstrijden kunnen organiseren, zegt u. Ja. Het lijkt me een scherp. Giettere de plek voor. Ja. Hebben we dat goed de begrepen. De plek. Ja. hebben ja. het goed begrepen. Ja. Nou, meneer Aupstrood, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Ja, heel graag gedaan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 9 minuten over half acht. De sport met Filip Koken. Ook goedemorgen, Goedemorgen, Philip. Er is nog steeds ophef over de Vitesse-speler Dan Mori... die niet met zijn ploeg mee kon op trainingskamp naar de Emiraten. De autoriteiten weigeren Mori toestemming omdat hij een Israëlisch paspoort heeft. Vitesse heeft daar nu officieel melding van gemaakt bij de FIFA. Wat houdt dat in? Nou, ze hebben het nog niet gedaan. Ze zijn van plan dat te gaan doen ah. als ze terug zijn uit dat uh, trainingskamp... Maar ik denk dat daar in de praktijk weinig mee gedaan zal worden. De FIFA zal de bal te keurig terug gaan kaatsen naar Vitesse. Die zullen zeggen, nou, had dat eerder gedaan... had dat inderdaad, als jullie dat 24 uur voor vertrek allemaal hebben gehoord... had dat dan aan ons gemeld, dan hadden wij nog iets kunnen doen... Want het is wel normaal uh, dat uh, die speler van jullie met een Israëlisch paspoort uh, daar, na daar naartoe zou kunnen afreizen. Want immers, de Verenigde Arabische Emiraten erkennen Israël niet als land. Maar ze erkennen Israël wel als lid van de FIFA. En uh, ja, dat is toch het criterium. En uh, ja, daar heeft Vitesse eenvoudigweg uh, destijds niet aan gedacht. Ja, maar dus is, het dan is, dan niet eigenlijk... ja, is het dan niet vreemd dat FIFA de bal gaat terugkaatsen? Nee, dat is niet zo vreemd. Nee, nee. want uh, het initiatief lag bij Vitesse en de FIFA wist toen nog, de, uh, toen nog van niets. Dus uh, ja, als de FIFA niks weet, kunnen ze ook niks doen. Kijk, wat ik nog wel even wil zeggen is dit in het, in het, in het voordeel dan van Vitesse. Iedereen is over ze heen gevallen in de afgelopen 24 uur. Werkelijk iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. En ook terecht, want Vitesse heeft behoorlijk de gevoeligheid van deze materie onderschat... Maar Vitesse is behalve een voetbalclub ook een bedrijf, ook een, een, een BVO, een betaald voetbalorganisatie. En van Vitesse wordt nu van alle kanten, vooral van de politiek, een principieel statement verwacht. Dat hadden ze natuurlijk ook moeten doen. Maar aan de andere kant, er zijn andere bedrijven die daar handelsbetrekkingen ondernemen. die moeten daar zeer behoedzaam te werk gaan. Die moeten vooral geen principieel statement maken. Dat vindt ook het kabinet vaak. Die moeten daar de, ja, hun handelsbetrekkingen niet in gevaar brengen. En van Vitesse wordt ineens wel een hele andere houding verwekt. Dat is op zijn minst vermerkwaardig. Ja, dus de uitspraken van Dijsselbloem. Ja, hoe beoordeel Juist. jij die, die dan? Ja, ja, die zei gisteren in Knevel van der Brink dat hij dat ook had verwacht van Vitesse... Ja. Uh, in, in principiële zin heeft Dijsselbloem natuurlijk gelijk. Maar in de praktijk werkt het wat anders. Vitesse heeft natuurlijk helemaal geen ervaring hiermee. Zijn voor het eerst zijn ze eigenlijk topclub in Nederland. En wat ook nog meespeelt bij Vitesse... is dat uh, de speler waar het om gaat, Damori, uh, geen basisspeler is. Dat is een, eigenlijk een reservespeler. Die is niet van groot belang. Voor de principiële kant van de zaak is dat helemaal niet relevant. Maar voor, voor Vitesse zelf wel. Ja, En Vitesse heeft dit zelf behoorlijk onderschat. Dan nog iets anders over de FIFA. Voorzitter Sepp Blatter heeft hard uitgehaald naar Brazilië... dat het WK organiseert. Volgens hem zijn ze daar veel te laat begonnen met de voorbereidingen. Wat, wat moet er allemaal nog afgemaakt worden? Ja, de helft van de zes van de twaalf stadions uh, oh. zijn nog niet klaar. En uh, ze zijn veel te laat begonnen, zegt uh, Sepp Blatter. En wat toch vooral opvalt is... Ja, dat hij zich weer ondiplomatiek en ongecontroleerd... en niet zo tactvol uitlaat. Dat heeft hij eerder gedaan over Cristiano Ronaldo recentelijk. Hij heeft het gedaan bij het herdenken van Mandela... wat een minuut zou duren en dat hij in 11 seconden al onderbrak. Vorige week liet hij weer een raar proefballonnetje op. Toen stelde hij ineens voor om een tijdstraf in te voeren... voor een speler die een blessure simuleert... om tijd te rekken of om een tegenstander een gele kaart aan te smeren. Ja... Is, is er uh, is niet echt meer een pijl op te trekken wat Blatter nu weer gaat uh, vertellen. En ik heb het idee dat hij zich uh, keer op keer in gesprek met journalisten... een beetje laat gaan en dat laat weer een beetje goed moet praten. Dat is in dit geval ook gebeurd. En natuurlijk is de president van, van uh, Brazilië niet zo gecharmeerd van deze uitspraken. Het volk is hier niet zo gecharmeerd. En de FIFA staat er al niet zo goed op bij het uh, voetbalmiddende volk van Brazilië. En bovendien, er is ook geen plan B als de stadions niet op tijd aankomen afkomen, dat heeft Blatter ook al gezegd. Maar dan heeft dus, Blatter uh, toch juist een punt. Is, is het dan zo vreemd dat hij daar even op wijst? Van jongens, schieten ze een beetje op? Ja, want dit had hij nou diplomatiek aan moeten pakken. Want uh, in Zuid-Afrika, bij het vorige WK-voetbal... waren de stadions ook niet op tijd klaar. Dat was ook allemaal veel te laat. Dat past ook wel een beetje in de landsaard, in de landscultuur... van de, van de mensen daar die dat allemaal moeten organiseren... en regelen en bouwen. Maar het is uiteindelijk wel op het laatste moment op tijd afgekomen. Dat zal in Brazilië waarschijnlijk ook wel gebeuren. En daar is achter de schermen toen heel veel gebeurd. En nu gaat Blatter dat luidkilt zeggen. Ja, daarmee leidt Brazilië een beetje gezichtsverlies. En dat is niet slim gedaan door Blatter. Oké, okay, dankjewel, Filip Koken. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. De arbeidsmarkt is in rap tempo aan het veranderen. Gisteren maakte de Kamer van Koophandels bekend... dat in 2013 ruim 150.000 mensen een onderneming zijn gestart. 13% meer dan het jaar daarvoor. Daar gaan we over praten met hoogleraar arbeidseconomie... aan de Universiteit Utrecht, Joop Schippers. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u hoeveel van die 150.000 ook daadwerkelijk aan het werk zijn? Nee, dat weet ik niet. Uh, er zijn er een heleboel die uh, nou wel wat doen. Uh, en er zijn er ook ongetwijfeld een aantal die fulltime bezig zijn. Ja. Maar uh, dat ze alle 150.000 fulltime aan de slag zouden zijn, dat is een illusie. Dus het zou hier ook kunnen gaan om verkapte werkloosheid? Het is een vorm van werkloosheid. mensen die, bij die 150.000 uh, weten wij ook wel uit onderzoek, zitten er dus een flink aantal, uh, bijvoorbeeld uh, oudere werknemers, uh, die al 200 sollicitatiebrieven geschreven hebben, uh, geen enkele uitnodiging gehad hebben om eens te komen praten, en dan denken, nou ja, dan ga ik maar voor het beginnen, dan heb ik in ieder geval weer een doel. Uh, en uh, nou, ik plak een bordje op de deur, druk visitekaartjes en uh, wie weet levert dat op, wat op. En sommige mensen die, uh, ja, die kunnen daar inderdaad een aardige boterham mee verdienen. Uh, Sommigen ja, die, die zijn daar wat succesvoller in... ...en anderen zitten nog steeds op hun eerste opdracht te wachten. Dus die titel van uh, zzpr zelfstandig zonder personeel... ...dat zegt niet altijd iets over uh, wat mensen ook daadwerkelijk... Uh, ...qua hoeveelheid werk om handen hebben. En in welke branches is dit probleem het grootst? Uh, nou, je hebt de afgelopen tijd gezien dat er vooral in de bouw veel mensen uh, ontslagen zijn. Ik uh, krijg bij wijze van spreken zelf inmiddels uh, nou ja, wel drie of vier keer uh, een briefje in de bus van wij willen u grote schoonmaken. Nou, ja, zo doe je, laat je het toch maar één of twee keer per jaar doen. Dus daar is niet onmiddellijk meer werk. Uh, juist in deze sector. Dus mensen die veel ook bij de mensen thuis willen klussen, de tuin ophogen. Uh, wat, willen, wat willen timmeren? Wat willen willen schilderen? Uh, je hebt uh, de afgelopen jaar ...een enorme toename gezien van het aantal zzp'ers in de zorg. Dat was dan vooral onder invloed, uh, vooral de thuiszorg van uh, de werkgevers. Die zeiden van ja, wij kunnen jullie eigenlijk niet meer betalen... ...maar je kunt, uh, we, uh, je kunt wel voor mij blijven werken, voor onze organisatie blijven werken... ...maar dan moet je je als zzp'er vestigen en dan huren wij je weer in. Vaak dan overigens tegen een lager tarief... ...en ook niet altijd uh, voor het aantal uren dat mensen daarvoor werkten. Dus dat zijn in ieder geval twee sectoren waar het afgelopen jaren flink is toegenomen... En dan natuurlijk um, ja, laat ik zeggen, de hele commerciële sector. Uh, mensen die um, een tekst, wel een tekst voor je willen schrijven. Mensen die je wel ergens over willen adviseren. En dat zijn uh, ja, vaak zulke vage uh, activiteiten. De goede niet nagekomen overigens. Maar hmm. uh, waarvan dan een heleboel mensen denken... ja nou ja, ik kan allicht eens iets proberen in die richting. Nou ja. vindt, vindt u dat wel een goede zaak? Dat ze toch initiatief ondernemen? Je kunt ook thuis gaan zitten en af en toe een, een sollicitatiebrief schrijven. Nee, precies dus. Het is uh, op zich om die mensen te prijzen uh, dat ze dat proberen. Uh, en die verdienen daar ook absoluut ondersteuning uh, bij. Maar uh, het is, uh, wat ik al zei, een illusie om te denken... dat die mensen dan nu ook daadwerkelijk allemaal weer aan de slag zouden zijn... op een manier die we, die we graag zouden willen. Namelijk dat ze er ook een fatsoenlijke boodschap mee zouden kunnen verdienen. En dat is vaak nog steeds niet het geval. Dank u wel, Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. De verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Het valt nog altijd reuze mee. 32 files, nog geen 100 kilometer bij elkaar. Een paar opvallende op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Nog altijd vrij veel vertraging bij knooppunt Badhoevedorp. 7 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum... bij knooppunt Lunette. Maar daar staat nu 3 kilometer achter. De rechterrijstrook is afgesloten... En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij Volkel, 4 kilometer file. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open. 12 minuten voor 8. In Istanbul begint zometeen het omstreden proces tegen de deken van Istanbul. Dat is het hoofd van de Orde van Advocaten. De deken is aangeklaagd nadat hij het had opgenomen... voor advocaten die hun werk niet goed kunnen doen. De zaak wordt met grote belangstelling gevolgd. Ook door advocaten uit Europa. Hans van Vegel, oud-deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. U bent daar ook bij aanwezig. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de, is de rondleiding door Istanbul afgelopen? Want u zat net in een bus, geloof ik, hè? Nee, ik zit nog in de bus, want oh. wij zijn daar vanochtend vertrokken vanuit in Istanbul. Maar ook, er zijn wel files, dus in Nederland zijn ze wat geringer. Maar we hebben al een klein half een uur in het gezet. En we naderen nu binnenkort uh, het gerechtsgebouw. En waarom bent u bij deze zaak aanwezig? Nou, wij zijn uit een. Uh, je moet zeggen, we hebben in Nederland de stichting Lawyers for Lawyers. En samen met die stichting zijn een aantal vertegenwoordigers van. Uh, Europese balies naar deze plaats afgereisd om uit solidariteit eh, zeg maar aanwezig te zijn bij dat proces. Want het is dus niet zomaar een Want, zaak? Nee, het raakt natuurlijk de, de, de kernwaarden van de advocatuur, namelijk dat je in volstrekte onafhankelijkheid moet kunnen zeggen, het zijn internationaal gerespecteelere mensen, dat staten, eh, advocaten in staat moeten stellen hun werk te doen. zonder enige belemmering, zonder enige vorm van intimidatie. Eh, je moet vrij kunnen zeggen in een uh, zittingszaal. wat je denkt dat van belang is. Je mag niet zeg maar, vereenzelvigd worden. met het standpunt van je cliënt, wat hier gebeurt. En, en dat zijn allemaal zaken die. Uh, ja, die, die raken, dus, zou je kunnen zeggen, de, de, de kern van het advocatenberoep. Vandaar. Uh, meneer Van Verhel, die onafhankelijkheid van de advocaten, is, is die in gevaar echt in Turkije, vindt u? Uh, uh, ja, op, wel op deze manier. Ik bedoel, uh, onafhankelijk betekent dat je dus zonder enige uh, belemmering uh, je, je werk moet kunnen doen. Onafhankelijk betekent dat, dat je uh, niet gebonden bent aan, aan, aan uh, regels van de overheid. Het, het gaat juist hier ook om een strijd tegen de overheid, tegen wat in de administratie, die in, als het ware. In dit geval gaat het om redelijk politiek geknipte processen. waarin de advocaten die belaagd werden en optraden voor hun cliënten. en duidelijk vereenzelvigd worden en geïdentificeerd worden met hun cliënten. En ja, ik zeg het, begrijp ik dat je dus moet kunnen zeggen. Dat je moet kunnen handelen zoals je denkt dat het op basis van je professionele standaard noodzakelijk is. U bent niet de enige oud-deken die vanuit Europa bij dit proces aanwezig is. Heeft dat nog invloed op het proces, die grote belangstelling? Ja, dat, dat is... Het, het, het, het, het wordt in Turkije... Zie je weer, we zijn je net aangekomen bij dat gerechtsgebouw. Eh, er is er weer dus Het is voor je, in ieder geval de, de Turkse media wel weer een item om uh, op te nemen. Ik ben dat van de vorige keer ook. We zijn niet hier op geweest. Maar we hebben toen het de zaak behandeld in een veel te kleine zittingszaal, een rechter die redelijk uh, uh, uh, ja, gezienwachtig was. En Na een uur heeft iedereen maar weer naar huis gestuurd en is de zaak vandaag. Dus nu komen we terug. Ik ben reuze benieuwd wat er in deze keer gaat gebeuren. Bent u eigenlijk wel welkom? Wat vinden de autoriteiten van uh, uw aanwezigheid en die van uw collega's? Nou, uh, ja, dat, dat, dat is heel wonderlijk. Ik heb niet de indruk dat zij, eh, zeg maar, eh, eh, ja, met, met ogen worden nagekeken, Maar eh, eh, ja, <laughs> ik voel me niet. Maar om even een voorbeeld te noemen... U voelt eh, zich niet? Wat eh, zei eh, u? Nee, eh, eh, ik voel me redelijk op mijn gemak. Maar ik, ik zou hem zeggen de vorige keer. Ik weet niet hoe dat deze keer gaat gebeuren. Toen stonden we boven in die zittingzaal te de tweede verkiezing. En tot mijn stomme verbazing stond er op een gegeven moment een heel peloton eh, ME'ers. Helemaal uitgerust met schilderd gasmaskers en van die gaspistolen. En dan voel je toch een beetje vreemd, weet je. Waarom eh, moet bij dit proces eh, dit geduld worden? En dat is eh, worden getoond. En dat is toch weer een typische vorm van intimidatie. Waar je eh, wel even eh, aan moet wennen. Ja, kan ik me voorstellen. Wij horen graag later van u hoe het is afgelopen vandaag. Hans van Veghel, de oud-deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam... momenteel aanwezig bij dat proces in Istanbul tegen de deken van Istanbul. Gaan nou, we naar Den Haag. Daar is Mark-Robin Visser vanochtend. Hij heeft het over de snorfiets, want waar naartoe met de snorfiets, Mark-Robin? In de grote stad. Ja, ja, nou ja. Ik gluur door de brievenbus van 2014. En kijk, wat, wat, wat staat ons te wachten? Gaat die snorfiets het komende jaar? Dit jaar dus wat al begonnen is de rijbaan op of blijft hij op het fietspad. Het is een discussie die al jaren loopt... maar eh, burgemeester van der Laan van Amsterdam... heeft eh, opnieuw de knuppel in het hoenderhok eh, gegooid. Hij voorspelt dat het dit jaar gaat gebeuren. Eh, interessante brief gisteravond, gisteren in de Volkskrant... van de stichting Scooterbelang... die dan weer de kont tegen de krip gooit... en zegt het is helemaal geen goed idee... om nou juist alleen die snorfiets eh, in het verdomhoekje te zetten het eh, rijwielpadennetwerk is overbelast... en het wordt tijd voor een volwassen discussie. Kortom, eh, de discussie over de snorfiets dus is nieuw leven ingeblazen. Ik ga straks hier in Den Haag naar de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek... Verkeersveiligheid, die heeft al onderzoek gedaan... naar de effecten van het verplaatsen van die snorfietsen naar de rijbaan. Mm. En Lieve luisteraars, als u zelf ervaring heeft... ga dan even naar mijn weblog. Ja. Uh, als u ideeën heeft hoe dat verder moet met die snorfiets. Want ik weet het ook niet. Nee. Vanochtend ja. zei iemand tegen mij... misschien moeten we gewoon het blauwe plaatje afschaffen... en alleen maar gele plaatjes. Dat is ook een idee. Ja, dan wordt het allemaal dat, brommers. Hoe zit dat precies? Dat ja? zou het einde betekenen van de snorfiets. Ja. ja. ja. ja. Misschien ja. ook niet echt. Ja. Hallo, goedemorgen. Sorry, kwam even ja, de fietsen, ja, ja, fietsen op. Hoe, hoe zit het met de snorfietsen? Schieten ze om je heen? Of hoe is het in nou, Den Haag nee, alleen maar fietsers eigenlijk. Oh. Ja, er is natuurlijk ook niks met fietsen. Dat is natuurlijk ook veel sportiever eigenlijk. Hoef je ook geen helm op. Met de snorfiets nu ook niet. Maar misschien dat dat er in de toekomst nog uh, van komt. Kortom, er zijn wel allerlei ideeën. Ja. Maar oplossingen nou. die blijven voorlopig nog even uit. Oh, kijken wat wetenschappelijk de beste oplossing is. Maar Mark je tot zo. Tot zo. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. CNN heeft op de website een uitgebreide fotoserie van de chaos... die het winterweer veroorzaakte in de Verenigde Staten. Mensen met dikke jassen en grote mutsen die door Chicago lopen... omdat het met de auto of het openbaar vervoer eigenlijk niet meer te doen is. Vrolijke plaatjes zijn er ook bij van een bevroren meer in de zon... van kinderen die een iglo bouwen en van opvallend veel honden... die in de sneeuw ook vooral een leuk speelgoed vinden. Pomphouders langs de grens met Duitsland... maken zich in de Telegraaf zorgen over hun toekomst. Sinds in ons land de accijnsen zijn verhoogd... zien ze nog meer automobilisten de grens oversteken... om in Duitsland goedkoper te tanken. In Duitsland is 1 liter benzine momenteel 14 cent goedkoper. En een liter diesel, 8, 9, zag ik. Hoe weet jij dat? Ja, dat zo? weet ik, dat ik ah, in de gaat. Voor de, de eindverhoogd was diesel juist in Nederland. Goedkoper, dat gaan we geven. Jij gaat de hele tijd heen en weer, toch? Proberen, de Nederlandse pomp, profiteren de Nederlandse pomphouders van. Maar nu... Heeft de pomphouder Marcel Kok uit Zwalmen er niet veel vertrouwen mee in. Mijn vader begon 50 jaar geleden dit tankstation. Maar ik zie de toekomst somber in, ja, ik denk toch ook in mijn eigen portemonnee. Hm. Enigszins. Wat vloog er nou toch boven de luchthaven van Bremen gisteravond? Ja. Dat het vliegverkeer rond de Noord-Duitse stad stil ligt. Ik wil het niet de hele tijd over jou hebben, maar jij hebt ook iets gezien, Ik Marcel. heb ook iets gezien. Ja, Wat boven zag boven jij? Zwolle zag ik een soort vuurbol richting Bremen. Oh. Maar ik weet niet, het kan zo'n ballonnetje zijn. Ja, een ballon maar het ging wel of een heel drone, snel. dat wordt ook gesuggereerd. Of misschien zelfs wel een ufo, je weet het niet. Een journalist van Radio Bremen legt uit dat nog steeds niemand enige idee heeft. We wissen nog immer niet was dat war, maar es war was da, sagte ein polizeisprecher. Möglicherweise könne es sich um ein Drohnen- oder ballonartiges Fluggerät gehandelt haben, das da insgesamt drei Stunden lang den Flugverkehr störte. Mitarbeiter im tower des vlieghafens zagen dat object op de radar. En zeitweisen zogar met het fernglas. Ook aanwooners des vlieghafens meldden zich bij de polizei. En erkundigden zich naar het fluggerät. In ieder geval was er iets, heeft de politie in Bremen gezegd. Het object was op de radar te zien. Ook met een verrekijker. En ook omwonenden zagen het ding. Heeft u nou ook iets rond uh, boven Zwolle gezien? Laat nou, het ons weten. Met een foto NOS.nl en zo. Ja, en zo alleen maar.nl. Ja. De FNV heeft de oplossing trouwens om doorgaans zwart betaalde werksters voortaan wit te betalen. De dienstencheck Daarmee zouden in één klap 400.000 werkers uit het zwarte circuit worden gehaald. En ze zouden belasting- en pensioenpremie gaan betalen. De Volkskrant schrijft daarover. In België werken ze al met dit systeem en ze zijn er tevreden over. Het maakt het inhuren van een werkster niet alleen moreel aanvaardbaar, maar ook beter betaalbaar. Want de checks worden gesubsidieerd, zodat inmiddels 900.000 Belgen er gebruik van maken. En voor werksters is er een prima banenmarkt ontstaan. Het mag dan moeilijk zijn om goede gemeenteraadsleden te vinden. NRC Next heeft toch drie jonge mensen gevonden... die inmiddels vier jaar met veel plezier in de raad zitten... en daar graag nog een tijdje mee doorgaan. En ze is al een paar jaar weg uit de Tweede Kamer... maar misschien keert ze dan toch in de politiek terug. CDA Annie Schrijer-Pierik meldt de Twente Courant-Tubantia. Schrijer komt namelijk als lijstduur op de lijst voor Europese verkiezingen. Straks na acht uur dan spreken we over zwarte lijsten voor beleggingsfondsen. Tot zo. Een Nieuw Geluid. Het is wel een spannend programma voor u. Het is heel spannend. Toch? Ja. De Nieuws PV. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Met Willemijn Veenhoven. Wat dacht u toen u het Als je gouden boy gewend bent, dan is dit echt zo onschuldig. En, ja, wat denk je? Felix Murders. Natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Nieuws heeft een nieuw geluid. Oh. Hou je vast, laat ons niet los. De Nieuws PV. Elke werkdag van 12 tot 2 op Radio 1. Het nieuws van, van alle kanten. kanten.